Ken je een van de signalen? Bel direct 112. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu ZFM Jazz. Welkom terug bij CFM Jazz, het derde uur vandaag. Een unicum in de geschiedenis van CFM Jazz, voor zover ik weet. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en ik heb nog een uur lang... met hele gevarieerde jazzmuziek, modern en oud door elkaar. Het eerste nummer wat ik draaide was van Sonny Chris. Het komt van het album The Golden Pearl uit 1968. En het nummer was het gelijknamige nummer, The Golden Pearl. Hij werd vergezeld op trompet door Cont Kennedy en Tommy Flanagan. Het bijzondere aan dit album is dat het gearrangeerd is... door de Los Angeles-legende Horace Tapscott. Ik kende hem nog niet, dus ik heb het opgezocht. Horace Tapscott was een krachtige, individualistische... Bob georiënteerde pianist. Hij componeerde heel veel uh, jazzmuziek... en uh, liet zich onder andere door de free jazz inspireren. En Zijn techniek werd eigenlijk verge uh, vergeleken met... Thelonious Monk, Herbie Nichols... Maar ook wel weer net zo verschillend. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van Oliver Nelson. Het komt van het album The Soul Battle uit 1960. Het heet uh, The Blue Spot. Blue set The Five Spot moet ik zeggen. En Oliver Nelson wordt daarop vergezeld uh, door King Curtis en Jimmy Forrest. Alle drie op tenorsaks. Gene Casey op piano. George Duvivier op bas en Roy Haynes op drums. Het wordt dan ook wel een battle genoemd van de tenorsaxofonisten. Oliver Nelson met Blues at the Five Spot... Oliver Nelson met blues at the 5-spot. We gaan verder met het Bootsie Barnes Quintet Bobbing Around the Center album. En uh, het heeft net zo'n lange titel uh, als het nummer. Het nummer heet Cosby Capers, a.k.a. Bobbing Around the Center. Met Bootsie Barnes op de Noorsax, Ferret Barron op piano, Derek Hodge op bass, Greg McIver op drums en John Swanna op trompet. Oh. Dat was het Bootsie Barnes kwartet We gaan verder met Quincy Jones. Quincy Jones staat natuurlijk bekend als arrangeur, uh, componist van heel veel artiesten. Vooral in de jaren 70, 80, 90 met RB, blues, soul en uh, voor ja, voor vele artiesten. In de jaren 60 heeft hij ook jazzmuziek gemaakt. Hij heeft een grote big band geleid en daarna is hij zelf weer de studio ingegaan. Hij heeft een geweldig album gemaakt en dat heet Walking in Space. Ik ben altijd blij als ik weer iets nieuws ontdek wat ik echt goed vind en dat dit album is er zeker eentje. Hij speelt daarop samen met uh, grote artiesten als Freddie Hubbard, Roland Kirk, JJ Johnson, Kay Wining en nog vele anderen. Ik heb twee nummers uitgekozen, um, een nummer uh, dat heet Dead End en een nummer dat heet Killer Joe, dat is het originele nummer. Van geschreven door Benny Golson. Gaat we luisteren naar Quincy Jones met Dead End en Killer Joe. ZFM yeah. Vincy Jones met het nummer Killing Joe. Hoogste tijd voor wat vokaal. Diana Kroll. Ze komt niet zo heel veel in mijn uitzendingen. Maar ja, ze is natuurlijk een fantastische artiest En kan geweldig zingen. Van een van haar eerste albums uit uh, 1993. Stepping Out heet het album. Do nothing till you hear from me. Do nothing till you hear from me. attention to what is said. Why people dare the seam of anyone's dream is over my head. Do nothing till you hear from me. At least consider... doesn't mean it, that I've been <laughs> ¶¶ Crawl met Do Nothing Till You Hear From Me. Ga verder met Ernestine Anderson, een veteraan jazzzangeres die veel op heeft genomen met veel artiesten, waarin zij niet de hoofdrol speelde op de albums en de titels, maar een bijrol. Maar ze heeft ook gelukkig uh, zijn er een paar albums uitgebracht onder haar eigen naam. Zij is een zangeres die veel RB en blues lovers, uh, liefhebbers aantrekt. Ik heb uh, twee verschillende albums met twee verschillende nummers natuurlijk. Het eerste album is Ernestine Anderson en het Metropool Orchestra. You're My Everything ga ik daarvan draaien. En van het tweede album, dat heet I Love Being Here With You, ga ik draaien Never Make Your Move Too Soon. Ernestine Anderson. Done. You're my everything rolled up into one My only dream, my only real reality You're my idea of a perfect personality You're my everything, everything I need You're my song I sing and the book I read You're a wave beyond belief, and just to make it breathe, You're my winter, summer, spring, my everything You're my everything underneath the sun You're my everything rolled up into one You're my only dream, my only real reality of a perfect personality You're my everything Everything I need You're the song I sing The book I read You're a way beyond belief And just to make it brief You're my summer, winter, spring My everything You're my everything rolled up into one You're my only dream, my only real reality You're my idea of a perfect personality You're my everything, everything I need You're the song I sing, you're the book I read You're a way beyond belief Just to make it brief You know, winter, summer, spring, my... Yeah. U luistert naar Ernestine Anderson met Never Make Your Move Too Soon. Helaas duurt het nummer veel te lang voor deze uitzending, want ik heb nog twee heerlijke nummers liggen. En een van die nummers die ik heb liggen is uh, van Stan Hunter en Sonny For Fortune. Het is een uh, beetje een verloren album. En uh, het is een geweldig uh, album geworden met de uh, jonge Sonny Fortune. Die uh, Tenorsax en Altsax speelt. En hij wordt vergezeld door het orgeltrio van Stan Hunter. Stan Hunter is niet zo heel bekend, maar hij heeft een geweldig talent op orgel. Dus gaat u luisteren naar Trip on the Strip van het gelijknamige album uit 1966, Stan Hunter en Sonny Fortune. Stan Hunter en Sonny Fortune. Ik ben alweer toegekomen aan het laatste nummer... van uh, dit derde uur van CFM Jazz. Het was weer een feest... om uh, weer een keer een uitzending te kunnen maken. Ik hoop dat u genoten heeft. Ik zeker. En graag tot de volgende keer. Het uh, nummer... het laatste nummer, dat is Keep Talking. Het is van het Harlem Art Ensemble. Het is opgenomen in 2007... live. En Het is een uh, Soul Jazz nummer... waarop... Uh, de leiding eigenlijk ligt bij Bruno Carr op drums... maar hij wordt gezeild door grote namen als Lonnie Smith op orgel... Harold Ousley op de sax, Jimmy Ponder op gitaar, Keep Talking. Fijne zondag en tot een volgende keer. Luister naar de Harlem Art Ensemble met Keep Talking. Dit was CFM Jazz. Gelukkig zijn we weer live. Volgende week zondag zijn we er zeker weer. Samengesteld en gepresenteerd door Jeroen van Sluistam deze keer. Tot een volgende keer.